Start. Kees Groot met het NOS-journaal. Zoals verwacht steunt de Tweede Kamer de verlenging van de VN-vredesmissie in Mali met een jaar. Alleen PVV, SP, Partij voor de Dieren en Denk waren tegen. Forum voor Democratie was afwezig bij het debat. De Kamer had aanvankelijk grote twijfels vanwege het dodelijk ongeval met een mortiergranaat vorig jaar. Veel partijen zeiden dat hun zorgen door minister Beijleveld zijn weggenomen. Bij Vlissingen zijn door frontale botsing tussen twee auto's een jongen van drie en zijn vijfjarige zusje om het leven gekomen. De peuter overleed ter plekke, het meisje later in het ziekenhuis. Hun dertigjarige moeder ligt in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond kwart over acht. De auto van de vrouw kwam volgens de politie door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegenligger. Het is niet duidelijk of de gladheid een rol heeft gespeeld. De Nederlandse vakbond pluimveehouders vindt het oneerlijk dat Belgische eierbedrijven schadevergoeding krijgen voor de Fipronilcrisis. De Nederlandse pluimveebedrijven krijgen niets. De Belgische regering heeft van de Europese Commissie toestemming gekregen om de getroffen eierbedrijven met 21,8 miljoen euro te helpen. De vakbond hoopt nu dat de Nederlandse politiek hierdoor op andere ideeën komt. Oud-minister Kamp en voormalig staatssecretaris Van Dam hebben steeds gezegd dat ze het een normaal bedrijfsrisico vinden dat de overheid niet moet vergoeden. Bij de wereldwijde data-inbraak bij taxi-app Uber zijn de gegevens van 174.000 Nederlandse passagiers en chauffeurs buitgemaakt. Dat zegt het bedrijf zelf. De hack die vorig jaar oktober al plaatsvond, werd door Uber eerst verzwegen. Vorige maand kwam die toch aan het licht. Volgens Uber had de hacker alleen toegang tot namen, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers. Het weer in het binnenland kan het vanavond glad worden door lichte vorst. Vannacht neemt de bewolking toe en kan er in het oosten natte sneeuw vallen. Morgenochtend regent het, later wordt het weer droog. Het is morgen 4 tot 6 graden. Dit was het... Zandvoort Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Geen lompen, maar zware metaal. Presentatie: Angela Jansen, The Long Beach. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van. Geen lompen, maar zware metalen en we gaan vlot van start. De eerste band is Lacuna Coil, afkomstig uit Italië. Milaan, om precies te zijn, en valt onder de noemer symfonische gothic metal. En om een beetje in het uh, sfeertje te komen, ga ik voor u draaien Naughty Christmas. We gaan door met de volgende Within Temptation, Nederlands trots van het album Hydra. Samen met Tarja Turunen, uh, de voormalige zangeres van Nightwish, is hier. What about us? Paradise. Vanuit Nederland gaan we uh, even de Noordzee over, gaan we naar Engeland. En uh, even kijken, uh, eind begin jaren 70 uh, stapte David Coverdale uit uh, Deep Purple en uh, richtte de band Whitesnake op. En uh, van het uh, compilatiealbum van hun, 30th Anniversary is hier Still of the Night. In the still of the night I hear the wolf Oh if Sniffing around your door In the still of the night Can't take no more De volgende is Symphony X van hun album Twilight in Olympus is hier Lady of the Snow. En van het ene iconische album naar uh, een volgende iconische band. Tenmin, althans, dat vind ik, uh, we gaan naar Epica. En van het album The Phantom Agony is hier. Cry for the Moon. gaan naar iets heel anders. Children of Bodem van het album Hate Breeder is hier misschien wel toepasselijk. Al denk ik dat de meesten daar wat anders over zullen denken. Silent Night, Bodem Night. Ja. Yeah. De volgende, het album heet Images and Words. De band is Dream Theater en het nummer heet Metropolis Part One. De volgende is Dragonland van hun album Astronomy. Het uh, hele mooie, vind ik persoonlijk, Beethoven's Nightmare. We gaan naar Avantasia, het album The Metal Opera, part 2, is hier, Chalice of Agony. En met metalproject Avantasia zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur. Blijf er al hangen bij uh, radio, want na het nieuws zijn we er weer. En uh, ik zou zeggen, tot zo. ZFM wens je allemaal fijne dagen en...